Goedemorgen, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Boeren die te veel stikstof uitstoten moeten hun vergunning kwijtraken. Dat adviseert de advocaat van de overheid, meldt het AD. Het gaat vooral om boeren die dicht bij natuurgebieden zitten. Volgens de landsadvocaat is het intrekken van hun vergunningen... de snelste manier om de stikstofcrisis aan te pakken. Eerder waren er al plannen om boeren uit te kopen... maar dit voorstel gaat veel verder, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Dan moet een boer direct stoppen met boeren... Terwijl onteigening veel langer duurt, want dan heb je ook juridische procedures, mogelijk rechtszaken. En juist voor uh, genoeg stikstofruimte is er nu veel spoed, uh, zegt de advocaat, om op sommige plekken weer huizen en wegen te kunnen bouwen. En daarom benadrukt hij, uh, ga dan voor deze procedure. Boeren vinden dit idee schandalig en on zegt de brancheorganisatie LTO. Het ministerie van Landbouw benadrukt dat dit nog maar een advies is en dat er ook andere opties zijn. Basisschoolkinderen kunnen door de lockdown van vorig jaar minder goed bewegen en evenwicht houden. Komt waarschijnlijk doordat ze geen gymlessen hebben gehad. Met name kleuters kunnen minder goed balanceren. De motorische achterstand moet met extra gymleraren worden ingehaald, vinden onderzoekers. Het eerste gebouw in Nederland dat volledig aan de eisen van het klimaatakkoord van Parijs voldoet, is klaar en staat in Leiden. Het gaat om een laboratoriumgebouw. Bouwen volgens dat akkoord houdt in dat er zo min mogelijk CO2 wordt uitgestoten. Om je een idee te geven, een gemiddeld bedrijfspand stoot zo'n 500 kilo CO2 uit. Het laboratoriumgebouw zit daar met de helft onder. Daar is de directeur van het pand heel trots op. Het is ontzettend moeilijk, dat zeg ik er gelijk bij. En je hebt er een heel goed team voor nodig en ook een goede afstemming en vooral veel passie. En als die passie er is, dan komt het wel goed, denk ik. Maar je moet niet te veel op de centen letten. Alhoewel het niet duurder is dan reguliere baan, dat zeg ik al. Van de buitenkant ziet het er helemaal niet. Milieu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 In Noord-Holland heb je 5 minuten vertraging op de A7 Zaanstad Hoorn. tussen Permanent Noord en Havenhoorn door een kapotte vrachtwagen. En op de N242 van Heerhugowaard naar Alkmaar bij industrieterrein Boekelen 3 kilometer. En de vertraging is een minuutje of 10. En tot zover de verkeersinformatie.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 How you do know, so? Come on. een beetje in het leven als een beetje zagrijnige persoon. Maar goed, uh, wat hij nagelaten heeft. Uh, en nog, uh, hij leeft nog steeds deze chrisery aan uh, met uh, Looking for the Summer. Heren. Ja, nou, ik wil nog even... Ik wil ja, het ja, nou ja, Urk, Urk is dus het minst gevaccineerde dorp van Nederland. Ja. En niet zozeer de oudjes. Want de oudjes hebben zich wel... Die, die, die geloven dan weliswaar in, in God en alles neergetrut en gedoe en gezeik. Ja, de heren. Uh, en de heer. Uh, maar die denken, ja, het is niet helemaal 100% beschermd hè, met onze lieve heer. Uh, dus die hebben ze toch laten prikken. Uh, slim genoeg. Maar het zijn de jongeren. Er zijn de jongeren in Urk die ze niet laten vaccineren. Nee. Geloof een dronken nee. aardbuis, onzin, een beetje verkouden. En die hebben natuurlijk nu weer zo'n anti-demonstratie gehad. En jij zei net, ze liepen daar in het met jodensterren. En iemand als Hitler er tegenover met een pistool. Met de naam ja. smaakvol. Ja, dat is zinnig, Nee, ik geef altijd wel een beetje af op mijn eigen dorp. Dan vind ik ook een blag om de dorpelingen hier. Maar dit is echt beyond. Ja, totaal smakeloos. Hier is zover gebeuren niet meteen. Is gebeuren niet meteen. Nee, zeker niet. Hij loont natuurlijk een idioten, maar... Ja. Dit vind ik echt below level. Ja, kan je nog wel een Rob Muns herinneren? Hè? Ja, zeker. Ze. Ja, die ja. als de dolf door Wenen ging lopen. Ja, die en ging als een dolf. Als een dolf? Als een Als dekselse dolly. Als een Ja, Als dat een dolle? Als, als de een dolly. Als door, door ja. Wenen lopen en mensen aanspreken. Dat vond ik ook, dat je Robby Munster... Het was nou, ja. voor de VPRO, ja. Robby Ik was ook een patiënt, hoor. Ja. Maar, uh, en leeft nog. Maar uh, dat was natuurlijk eigenlijk... Is, er is wie dat daar, heb je die film gezien? Die heb ik gezien en ik film. heb het boek gelezen. Nou, dan... er is Wiederdaar, ja. dat is een boek dat is een aantal jaar geleden verschenen. Waar, dat, dat is een, een, uiteraard een uh, fictie. Dat uh, dekt als het dolf weer terug is op aarde. Ja. En, die, en die, die landt dan ergens in Duitsland in een kinderspeeltuin en begint dan... Ze leven daar weer op te pakken. en Ze vinden het allemaal wel grappig. Ik denk, nou, dit is een acteur. <laughs> en zo, zo gaat het boek en zo is de film ook geworden. Maar ik bedoel, dus... Het, er zit voor alles in zijn tijd in de plaats. Ja. ja maar er, maar zit, er zit wel een hele serieuze bij Er, zit, er zit wel een uh, nuance in dat, ja, dat, dat wat, wat Muntz doet. Ja, wat, wat, wat nee, ik jij, was nou, het er niet mee eens. Maar nee. Dat had hij moeten doen. Nee. Ik vind dat hij ook een stapverwerking. Maar, ja. maar uh, uh, uh, Mel Brooks, de beroemde ja, ja. Amerikaanse komiek... Die heeft een musical gemaakt, Springtime for Hitler. Ja. Dus uiteindelijk, weet je wel, die, maakt, ja, die, die ging als ging als een op het podium. Daar ja, betaalde precies. mensen kaartjes dat, voor. Dus dat, dat is ook een beetje... Ja. Waar ligt de grens in satire ja, en Ja, dus een uh, hele, hele dunne scheidslijn. Want, hallo, hallo. Hallo, hallo. ook. Daar kon het wel 100, in ja. een ene. Ja. En, uh, uh, weet je wel, het is eilig. Het is heel moeilijk, inderdaad. Ja. blijft uh, een, een, een, een, een dunne... Maar dat is, is ook een generatie ding, want ik denk dat... Listen carefully, I see this ja, only once. Ja, dat is dat. Overigens. Um, Als we dan toch over alo allo hebben? Dan nou, we al niet over Ik moest wel ontzettend lachen om. Nou, lachen, lachen, lachen. Je zit met je kind te eten. Je heet, uh, hoe heet je, Mark. Uit Liverpool. je zit met zijn zoon te eten in een ja. Haagse restaurant. Ja, een, ja dat verhaal. Die krijgt in een, een zak over zijn hoofd en een blaffer in zijn nek van een, een arrestatieteam. Zo. En niet omdat hij het verkeerde gerecht had besteld, omdat hij de amuse niet <laughs> lekker vond. Maar omdat ze dachten dat, <laughs> dat, dat hij de man was die heel Italië al heel lang zoeken. Matteo Messina Denaro, ja. dat is de man die ja, ook verantwoordelijk was ja, voor de, de, de moord op de rechter Falcone en toestanden. Het was gewoon oh, alle yes, keuze, yes. de allergrootste ontstapte maffia. Maar ze hebben natuurlijk gewoon identiteitsdiefstal gedaan. En die man, die Denaro, oh, die, die, die, die, de die zal waarschijnlijk op het paspoort van die Mark een tijdje door het leven zijn gegaan. En zo hebben ze hem te pakken genomen. Maar het was een totale... Dus ja, had, ja, ja, ja. Heeft, moet je voorstellen, die heeft met zijn zoon... Dus hij, hij, hij heeft drie dagen vastgezeten. Ja. Hij was niet voor de Formule 1. Ja, hij ja, was voor de Formule ja. hij, ja. kwam, hij ging een broodje eten bij Molly's. Ja. Ja, hij oh, hij, ja. hij, hij stopte nog even in de naag. In, in navolging van dat, van dat verhaal... minder erg overigens, maar... niet minder vervelend voor uh, DJ Sven. Hm. Die uh, had een keer... Uh, zijn auto afgetankt... bij een pomp ergens in Hilversum. Hij gaat naar binnen om af te rekenen. Terwijl hij naar binnen loopt er net een gozer naar buiten... met een bifakmuts op. zegt, nee. Hé hey Sven. En die loopt door. Dus Sven die neemt, heb ik dat? Maar die had dus de pompstation overvallen. <laughs> ja, <Nee. laughs> en die kassier die hoorde dat die gozer Sven gedacht zei. Ja. Oh. Dus die dacht, je hebt ja. meteen de 1 en 2 geboven... dat de politie hem. kwam, maar die, die kent hem... Dus Sven heeft 2,5 dag op het politiebureau vastgezeten. En heb tot op de dag van vandaag nog geen idee wie dit is geweest. Maar, ja, uh, ja, gewoon ja, iemand. Ja. Iedereen <laughs> kende die man van het gezicht natuurlijk. Ja. Ja. Als je André van Duimt heeft en geraakt, geen Ander. De Albert Heijn overvallen. Of wat, dat, ja. Ja, Mensen bijzonder. denken dat ze ja. iemand kennen, wat ze op televisie hebben gezien. Dat is ook een beetje vreemd, ja. hè? Ja. Oh, man, Eh ja. hey, Tino. Ja. Ja. Moeten we nog ergens voor thuis blijven deze week? Uh, ja, er komt, een, uh, er komt een enorme storm aan. Nee. Oh. Uh, <laughs> Laten we eens even <laughs> kijken. That's a, that's storm, storm aan, uh, aan, aan ja. films denk ik, als ik het Laten we eens even kijken. Vanavond uh, RTL8, uh, als je het kunt ontvangen. Ja. Uh, Knocked Up van uh, Judd Apatow. Oh ja, yes, dus dus, Judd that's Apatow is een filmman van de Cable Guy, bridesmaids, goede comedies, uh, grappige. En die maakt altijd foto's met. En die zit ook in deze kast. Seth Rogen, Jonah Hill. Catherine Heigel, Paul Rudd, Kristen Wiig. Dat zijn die mensen van Saturday Night Live. Veel, heel ja. veel goede com comedian. En dit is Knocked Up. is gewoon een hele grappige film over een vlierenfluiter. Die wordt een ene vader. En hoe gaat hij daarmee om? Dus Knocked Up is gewoon echt niks aan de hand. Heerlijke, ja. mooie cast met deze mensen. Leuke film naar te kijken. RTL 8. Van half Dan gaan we naar morgen. Oh, Veronica. Nou, daar gaan we weer. Wat denk je zelf? Mission Impossible? Ja hoor. <laughs> de nummer, de nummer, de nummer 14 geloof nummer 14, ik. Nummer 14. Ja, ja dit, is, nee, dit is dezelfde groep als altijd. Met uh, Tom Cruise, Fing, Rames, Simon Peck, Rebecca Ferguson. Die prachtige Deens Zweedse actrice. Uh, Henry Cavill als de Bad Guy. Uh, dus weer de wereld redden spannend gedoe en gezeik. Uh, gekke aan deze film is, dit is Fallout. Dit is volgens mij nummer 6 uit de reeds of 5. Ja. Meestal is het zo dat uh, sequels slechter worden van films. Ja. En bij Mission Impossible is dus iedereen het erover eens, ze worden steeds beter. Dus dit is echt een hele goede Mission Impossible. Okay. Film, morgen, oh, vol aan. Dus uh, dit is een hele goede. Uh. Soms worden ze wel tussendoor, weet je wel, zakt het een beetje in. Maar dit is een hele goede. En donderdag, ja, klassieker. Als je deze niet gezien hebt, moet je hem zeker gaan kijken. Op net vijf: De Devil Wears Prada. Uh, nou ja, dat, uiteraard, Millstreet op de best weer. Oh, uh, okay, ja, ja. En Hathaway en ja. uh, uh, Emily Blunt. Ja. Die breken een beetje door uh, deze film. Uh, uh, dus is eigenlijk voor het eerst dat ze echt goed bekend worden. En het is gebaseerd op Anna Wintour. Dat was de hoofdredactrice van Vogue. Dat oh, Amerikaanse, ja. En ze hebben een beetje... Er is een boek geschreven door iemand die haar medewerker was. En daar is deze film op gebaseerd. Dus eigenlijk wat je ziet is gewoon de, de patiënt Anna Wintour... die gewoon echt niet goed bij de hoofd is. En dat wordt ja. gespeeld door Mell Super. Geweldige film. Grappig. Uh, Stanley Tucci zit er ja, ook in. Dus uh, ik denk dat er straks ook een film komt over Zichrit Kaag zo zijn Oh, elkaar. absoluut. Ja. Ja, ja, ja. Ja, die, die functie elders heb ik al gezien. Hè? Ja, ja. ja maar sowieso. Ja. Dan gaan we naar de hoor. vrijdag. Ja. ja, vrijdag. Twee prachtige, want je moet, zou moeten kiezen om half negen op net 5 Hotel Mumbai. Een prachtige film een thriller met uh, Dev Patel. Ook de man die in Slumdog Millionaire heeft gezeten. Het is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van die gijsling uh, in, uh, in India. In Time hotel oh, Palace Hotel. Te ja, ja, 2008. Ja, ja. Terroristische aanslag. Ja. En toen... Honderden mensen werden grijzig gehouden. En nou, dan zie je dus dat de kok die heeft mensen weggesmokkeld via een gangetje. Het is echt wel een hele spannende. Ja. Uh, uiteindelijk zijn er nog over meer dan 160 mensen omgekomen bij die gijzeling. Maar ook heel veel mensen gered. Uh, door gewoon personeel die uh, heldhaftig hebben opgesteld. Hotel Mumbai is een prachtige thriller. Op? Uh, op uh, net vijf. Oké. Okay. En dan zou ik iedereen willen aanbevelen om toch vrijdagavond om tien voor half tien naar Canvas te gaan, de Belg. Om de film *Parasite* te gaan zien. Die heb je vast niet gezien. *Parasite* niet. Nee, die moet je uh, jaap, uh, Frank, Hans. Als je hem niet gezien hebt, ja, ga kijken van uh, Bong Joon-ho. Dat is natuurlijk een hele uh, uh, gerenommeerde... Uh, filmmaker uh, uit Korea uh, en die heeft al uh, allerlei uh, prijzen gehaald. En dit is de. De eerste keer dat een buitenlandse film een Oscar won, Parasite. Het gaat het verhaal over een, een beetje uitvreterige familie in Korea... die komen in contact met een rijke familie... en ze worstelen zich helemaal binnen dat, binnen dat, dat wereldje. Het is een prachtig film. Het gaat eigenlijk over de klassemaatschappij in Korea... en een uh, soort kritische, hilarische film. Hij is onvoorspelbaar. Nee, je mag hem niet missen. Parasite ja, is de Oscar-winner van vorig jaar. Je moet hem zien. Mm -hmm. Dus vrijdagavond, half tien voor half tien... Of neem hem op, ga hem kijken. Oh, tien voor half tien. 21, ja. noted. Dan ga ik even naar Netflix. Uh, ik vond het een geweldig verhaal. Uh, je hebt die serie Untold, loopt nu op Netflix met allerlei... Uh, oh, un ja. de Untold de aflevering Breaking Point, wat ik was het net over tennis. Dit is het verhaal van uh, Marty Fish. Uh, zegt die naam iets, Marty nee, Fish? Nee. Ah, Marty Fish was ooit nummer 7 van de wereld. Marty Fish was de trainingsmaat van Andy Roddick. Dat zeg je nog wel. Ja, dat Andy is Roddick ik, ja. is ooit ja. nummer 1 van de wereld geworden. En dit is het verhaal van die Marty Fish. Die Marty Fish die is. Die ging helemaal. Weet je wel, die ging een beetje naar de klote in de tenniswereldje. Dit is zijn verhaal. Met Andy Roddick samen. En op een gegeven moment ging hij, steeg hij uit. En toen was hij 7 van de wereld. En toen moest hij tegen Feder in de kwartfinale van de US Open. En toen kreeg hij een mental breakdown. En dit gaat over dat hij. De eerste tennis was die de eigen. Nu zag je hem bij de Olympische Spelen ook. Die uh, atleten... Ja. Sam Warnepaals. Ja, uh, die dan zei, jongens, ik, ik trek dit gewoon niet meer. En hij was een van de eersten. Hij zei, ja, luister, zo, ik ben mentaal gewoon niet te staan om dit te doen. Uh, dus, uh, en nu geeft hij... Nu hij gewoon captain van het merken een US Davis Cup team. En, uh, het is een prachtig verhaal. Maar als je die naam hoort denken, hè? Maar het was dus een hele goede tennis... tot hij een beetje mental breakdown kreeg. Dus hij er een beetje mee gestopt. Interessant. Een mooi verhaal. Uh, Marty Fish en Eddie Roddick. Wat ik een geweldig verhaal vond... dat was uh, het verhaal uh, op de Minesweeper Rats. Dat zeg je ook helemaal niks. Nee. Nou, in Mozambique liggen nog een stuk of miljoen uh, uh, uh, mijnen in de grond. En er is een Belgische man. Uh, die heeft in Tanzania heeft hij uh, met die hele grote ratten... die heeft die geleerd... ratten hebben natuurlijk een onwaarschijnlijk geur. Ja. Uh, die heeft die getraind. Die worden getraind om mijnen op te sporen. Dus het is echt bizar. Dan gaan ze met een busje... van die mensen gaan ze over... <lacht> vliegen ze naar Mozambique... en hebben ze ratten aan een lijntje... en die gaan dan... Uh, mijnen zoeken, maar natuurlijk heel veel mensen gewoon ja, uh, verminkt raken, omdat ze de was gaan ophangen buiten huis en boem. Uh, ja. Fantastisch, die mensen, hoe dat dan gaat en hoe je dan, nou ja, dan hoe, hoe in een rat. Maar het grappige is, mensen in Mozambique vinden ratten natuurlijk smerig. dus die is een hoofdman van zijn dorp, komt iemand binnen met een rat, wat de fuck ja. is dit? <laughs> en tot ze erachter komen dat die mensen je leven kunnen redden, ja, ja, ja. die dieren. Het is een prachtig verhaal. Het is een drie kwartier, uh, je bent zo klaar met kijken. Het is, geweld... is een Belgische man, die doet dit. Fantastisch, het is een website. Het is een geweldig verhaal. De ratten die uh, levens redden. Um, wat ik ook een leuke serie vond... is die is nu net nieuw op Netflix. De serie Losers. En Losers, dat zijn eigenlijk de verhalen... zijn uh, sportverhalen. Dat zal je ongetwijfeld uh, uh, interessant vinden, Hans. Het gaat over uh, sporters die het zeg maar, niet gehaald hebben. Ze noemen ze dan een loser. Maar ze zijn uiteindelijk toch een soort van winnaar geworden. Uh, waaronder het verhaal van uh, Michael Bent... Uh, uh, wat een, uh, uh, uh, een, een sporter was die uh, een bokser die uiteindelijk wereldkampioen is, uh, is geworden. Jij heeft toen tegen de White Great White Hope in Amerika tegen die Morrison of zoiets mm. die man is die wereldkampioen zwaargewicht geworden. Maar die jongen wilde helemaal geen boksen worden. Hij was amateur. Hij moest van zijn vader amateur Uiteindelijk werd hij prof. Hij werd wereldkampioen. En dan is de tweede partij om zijn, wereld, zijn wereldtitel te verdedigen ging hij neer... Uh, daarna lag hij drie dagen in een coma... en mocht hij nooit meer boksen. Uh, dus hij, die man is één hele wereldkampioen geworden. En dit is zijn verhaal. Want uiteindelijk heeft hij daardoor... Zei hij, het beste wat mij is overkomen... is dat ik knock-out ben gegaan in mijn tweede partij. Want hij wilde helemaal niet... Maar deze man wilde geen bokser worden. Moet je, je, je bent wereldkampioen terwijl je geen bokser wil worden. Ja, ja, ja. Dus hij was heel blij. En nu... Hij is acteur geworden, hij geeft trainingen, hij doet van alles en nog wat. Bizar, hè? Dat maar waren, gaat... ik had er nog nooit van gehoord. heb jij ja. ooit gehoord van Michael Bent? Nee, nooit. Nee. nee, dat bedoel ik. Dat is wereldkampioen boksen, hè? Ja, wereldkampioen vaker Ja, wat ja, een verhaal. Hoe komen je ze erop, de op, energie ja. aan de dag van ja, leggen. Ja, om, en, om, deze, en deze serie dat... gaat over dit... Je, One Day ik, Fly, zoiets? Nee, ja, ja, nee, het heet Losers. Hmm. Uh, en er is dus steeds een andere sporter. Er is er ook eentje over Suraya Bonali... Dat was die uh, zwarte uh, kunstschaatser uit Frankrijk. Mm -hmm. Die steeds als ja, tweede. Ja. Weer, weet je, die is nee, heel die lang helemaal, in te spelen. Ja, ja, ja, een prachtig meisje om te zien. En dat is ook haar verhaal. Zij werd overal okay. steeds tweede. En, nou ja, uh, dit zijn dit soort verhalen. Ik vind het mooi. Een vriend van mij, uh, Michel van Egmond, die ook die boeken Grijp en Kieft heeft geschreven. Ja, ja. Die heeft ooit een, een boek geschreven, staat bij mij in de kast thuis. Over, ook over sporters die het net niet gehaald hebben of die dramatisch zijn geëindigd. Die zijn natuurlijk veel interessanter. Ja, ja. De biografie van Federer is natuurlijk hartstikke leuk. Maar het zijn eigenlijk alleen maar succes, succes tot die gasten ergens, ergens tegenaan lopen... en het niet goed gaat. Kijk naar Michael Boger. Die heeft gisteren toegegeven op televisie... zag ik toevallig bij Johnny de Mol dat hij in een mentale crisis is gekomen... wat ik net vertelde over mm -hmm. die andere mm -hmm. sporter. En hij heeft gewoon toegegeven... ja jongens, ik, ben, ik loop al een half jaar bij, bij een therapeut. Ik ben in therapie geweest. Dus ik werd gewoon helemaal gek van mezelf. Ja, dat... Dat soort verhalen natuurlijk Ja, ja hij, hij heeft ook een hele tijd uh, ontkend dat hij doping heeft gebruikt. Ja. He? En, en hij heeft ook dat, ontkend dat, dat hij geestelijke hulp ja, nodig had. Want jou ja. is allemaal een beetje stoer. Hè? Ja, ja, ja, absoluut. Ja, terwijl, uh, maar goed, dus, dus, uh, ik vind het een mooie serie. Losers. Dus, ja. uh, Hamilton komt er ook nog een keer... Hamilton uh... vast. Nee, dan moet hij eerst gaan verliezen. Oh, uh, misschien, misschien, misschien, <laughs> misschien dit jaar. Ja, dat ja. is ja. een beetje ja. duimen. Dus, uh, dan. Ja. Maar goed. En, uh, en uh, wat ook een leuke serie had ik al eerder gemeld is The Movies That Made Us. Ook een mooie serie. En het gaat over films die we allemaal kennen. Van Pretty Woman, weet ik wat. En dan gaat het over hoe die films tot stand zijn gekomen. Dus het zijn allemaal kastsuccessen. Films, weet je wel... Uh, Force Gump, uh, Pretty Woman. Ja, ja. echt Iedere film die iedereen <laughs> kent. En dan wordt het verhaal verteld... Dat, dat die film heette eerst anders. Hij zou de hoofdrol niet spelen. En dan ja, ja. zie je dat eigenlijk toeval... een enorme ja. rol speelt. Want dus dus Pretty de, Woman maar... is de doorbraak van Julia ja. Roberts geworden... En uh, nou, ja. hoe dat dan voor elkaar kwam. En hoe dan Richard werd overgaat met een briefje van haar. Ja. Het een leuk verhaal. Ja. Let, uh, Net als Marlon Brando, die werd gevraagd door de Godfather... terwijl hij aan Lagerwal was. Ik geloof 55.000 dollar voor gekregen. Ja. Met uh, zijn bek vol watten. Met zijn de de bek vol watten. Ja. Ik ja. wist zijn eigen niet eens meer. Ja. Er moesten mensen op een cueboard voorhouden... terwijl hij daar een beetje ja. zat in het donker. Ja, ja geweldig. Ja, ja. Ja. ja, dat is hem. Leuk, Goed. leuk. Ja, nou dan uh, ik zit, ga ik... Knal er een plaatje in of Dat, of dat ga ik ook meteen doen. En dat is meteen dit. God damn it. Once he was a boy. Ja, en uh, donderdag uh, mag ik met deze dame praten over deze single. Uh, ze komt uit Den Haag, heet Roos Meijer. Het uh, gaat over, uh, over dit: het gaat over de kinderen. Uh, en dat het dat, dat met, ja, het heeft met allerlei uh, dingen te maken. Thema. Ja? Geen, uh, ja. geen slechte muziek, ja. Dit. Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Dus, uh, maar uh, als je meer wil weten, moet je donderdagavond maar even luisteren bij mij. Tussen. Wat is het tussen maar 9 en 10? Deze, Weet deze roten, dat, we dat, al, dat we haar muziek nu een kutnummer hebben genoemd, of niet? Of uh, dat, dat ga ik wel uit? even ja, in de, zegt, voren, ja. in de maar, bespreking wel even zeggen. Ja, dan jij konden het aan, hè? Jij ja, ja. ja. ja leg je wel even uit dat, dat wij ja. dat, ja. dat ja. precies. Ja. Is, dat bedoel ik dat is scherp. genoemd, ja. Ja, ja, ja, ja, ja precies, schertsend bedoeld, zoiets. Dat is prima. Ja. Over schetsen bedoeld, je hebt het verhaal vast meegekregen van dat studentenhuis Middelburg, even, of niet? Uh, het is harde ja, nieuws uit de de de -harde Middelburg. Het harde nieuws uit ja. Middelburg. Ja, het is ja. het is nieuws ja. is het ja. Ar nou, dus De architect heeft een uh, studentengebouw gebouwd <laughs> in Middelburg. dat is een foto van je, even kijken. Dat is een laag ja, ja, onderkant, ja, ja, ja, ja. een <laughs> ja. hoge bovenkant. Ja. Dan een U-achtige vorm, twee middelste gebouwen. En het laatste gebouw is ook weer een laag streepje beneden en een hoog streepje omhoog. Er staat gewoon keihard lul staan. Maar iedereen heeft het gezien, behalve de architect. Ja, ja, want het is, ja dat is een heel verhaal of. ja ja maar ik vind het ook een raar verhaal dat iemand van de gemeente of iemand van ja. iemand van de weet ik veel ja, die, die de heeft te de een tekening ja. gezien dat je denkt nou vriend Vooraan zicht ja, voor ja zicht, zicht. het begint een beetje op uh, een kleine ja. een kleine lullage dat ja, ja. ja, ja. <laughs> is ja. goed ja, ik moet er echt naar ja, even kijken ja, iedereen is moet het gezien hebben behalve de architect Ik geloof er helemaal geen zou zou dat die zandwoord ook nog passen zoiets Waar? Nou, nou ja, noem maar wat. Ergens op het Badhuisplein, bij wijze van het spreken. Het is gelijk een statement uh, in de richting van... Nee, het, uh, ik denk dat wordt genoeg lelijke gebouwen heeft. Ja, ja, ja bouwspanners ja. bouwers, bijvoorbeeld. Ik bedoel, uh, daar dat is het is mis nog. mee. Maar dat is heel lelijk. Ik ja. ben tegen bombarderen ja. van gebouwen, want dat is allemaal niet zo oké. Okay, maar de bouwenspalles ja. mag wel een keertje weg, toch? Nou. Ja, één. Ja, <laughs> Eerder dan de Watertoren, ja. vind ik tenminste. Ja, maar ook, ik oh. weet niet wat daar het plan mee is. Ja. Ik, uh, ik heb hier een nieuw bord zien staan, boven op de hoogweg uh, nee, in oktober het, gaan ze de, de verkopen. doen. Ja, ja is dat is het accountverkoordering het doen, ja. van, weet ja. je ook alweer? over uh, ja. de Graaf, ja. Van de, de Graaf, En die mocht dan een beetje, die mocht daarin, die mocht volgens mij een beetje onderhouden. 1 euro. En, ja. uh, ik ben nog bezig om te kopen bovenop. Ja, dus dat is een het... horecavergunning, ik ja. mocht niet kopen ja. om te wonen. Het is in oh, nee? een abominabele staat momenteel. En als we het ja. niet heel snel voegen of delen van de buitenmuur ja, vervangen, we, dan flikkert dat er zelf naar beneden bij de eerste, de beste storm. Dus het ziet er niet echt goed uit. Nee. Maar ze hebben nog steeds de plannen om dat te integreren in het hele nieuwbouwproject. Ja, nou, de, de, de tekeningen die je ja. de laatste keer gezien hebt, was dat dus niet het geval. Oh, dus, kijk aan. Ja, je kan er natuurlijk appartementen omheen bouwen. Dat ja, zou ja, kunnen we. Maar ja. Ja, dat zullen ze niet direct. Ja, omheen. beter is om het dan weg te halen. Weg te halen en ja. en, Ik wilde er toen ik wilde gaan wonen. Mijn plan was om daar een, een gentleman's club. Dat, bedoel niet net, maar om een club van te maken. Als dus je een ledenclub van maakt. Dan kon ik alleen natuurlijk honderd vrienden uh, zeggen, joh, uh, je bent lid van de club. En dan mocht je bij me op visite komen. Maar om, om die horkavergunning te omzeilen. Want ik wilde er graag wonen, maar niemand stond me dat toe. Ah, ah. Je hebt het echt serieus geprobeerd. Ja, ik ben bezig geweest okay. om te kijken of ik kon kopen als, uh, als woning boven de water. Okay. Maar dat kon niet, omdat er een horkavergunning op zat. En ik werd een beetje. Maar had je dan niet zoiets gehad van uh, elke keer een toren naar beneden en naar boven? Zo nou, beetje. Er zit een lift in, hè? Ja, maar toch. Ja, die doen het Op, ook niet meer volgens mij. Opgesneden? Nee, het wel. Nee, ja. Dat was hartstikke leuk geweest. Ze moeten af en toe okay. die vlag vervangen erbovenin. Ik ja. bedoel, dat doen ze af en toe. Maar dat, volgens mij lopen ze naar boven. Die ja, je moet wel. Nee, mee, nee, nee, nee met, je hebt een mee. Met die trap ja. omhoog. Ja. Ja. Nou, nou, dat dus, is wel uh, een beetje lastig. Als je met je, je, je boodschappen... Dan zou ik wel... Uh, ja de boodschap bezorgd bezorgd. Bezorg. Nee, u brengt dat toch in de keuken? In? Ja, waar woont u? Boven de ja. water. Super. Ja, of uh, Coolblue, ja. met een wasmachine. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Kan altijd erger, natuurlijk. Oh, ja. Ja. Waar is het in Amsterdam? hoog? Nee. Nee. nee, het is gewoon Zandvoort. Oh, dat zal wel meevallen. Ja. 53 meter omhoog, ja, ja, ja. 60 meter is toch? 60, ja. Sorry. 60, hè? Want volgens mij, bouwen is wel ja. 70. Ja, 70. Ja, 17. En die is, uh, de is 55, 60 meter. Ja, precies. Ja, ja. Hoog genoeg met ik, nou. heb, ik heb op beide gebouwen heb ik, uh, gestaan, Zowel op de Watertoren ja. bovenop ja, als uh, op ja. Bouwerspellers. Dus, uh, nou, als je allemaal dat was vroeger ook een restaurant. Hè. Daar, kun je, daar kon je koffie drinken en ik het allemaal. Met, met, met ja. uitzicht, dat, dat was geweldig. Kun ja, ja. je nog ja. Ja. Nee, maar nog herinneren? Begin fantastisch. een ja. ja. Formule 1 club. Ja. Leden. Weet ik nou, dat nou, is nog niet eens zo'n ja, verkeerd ja, idee. Maak een, uh, een zwart-wit geblokt die toren en begin een Formule 1 club. Ja. Ja. Of een belangrijk. Ja, over eyecatchers gesproken. Kunnen jullie je nog herinneren dat het wel een keer ontruimd is geweest in verband met een storm, Bouwerspellers? Nee. nee, nee ja. ging ging iets meer dan 70 ja. centimeter heen en weer. Het is een keer ontruimd geweest. Ja? En toen stormde het zo godvergeten hard... dat iedereen eruit moest. Ja. Oh. Uh, ja, bouwspellers gaat volgens mij 60 of ja. 70 centimeter heen en weer. Elk gebouw moet kunnen veren. Ja. Nee, en dan is nee, nee. het het om. Maar toen sloeg hij iets meer uit. Ja, ja. ja dat, dat is denk ik het nee, geval ja? geweest. Oh. Maar het, het, het, het flatgebouw tegenover de Warrior... Ja. Daar, dat beweegt ook fors. Hè? Ja, is dat het, uh, goed hard ah, waaien. ja. Ah. En, dat moet, hè? Ja. De moeten, ja. Gebouw moet ja, mee bewegen. Maar als de pollepels in de keuken die hangen aan de muur zo bewegen, dan ik zou dat een beetje scary vinden. Maar je hebt gelijk, als het niet be beweegt, dan breekt het wel in. De hoogste punt van zo'n gebouw moet ongeveer ja. 60-70 meter uitstaan. In Japan zijn uh, al die gebouwen erop gebouwd voor je, uh, Ik ja. heb een keer in uh, Tokio 26 hoog gezeten in een hotel. Ja, ik dacht wel bij mezelf van, stel je voor dat er nu een aardbeving komt, maar ja. dat schijnt gewoon heel veilig te zijn. Ja, dat ja, ja, allemaal gebouwen. die kunnen ook gewoon een paar meter op en neer bewegen, allemaal speciale dingen gebouwd. Ja. Over zo'n vriend van mij, die had van de week... Had die erover dat die, iemand kreeg een sms'je... waarvan hij niet wist wat voor 06, dat kan blijkbaar. Je ja. kan jou blijkbaar een mailtje sturen... van een 06-nummer dat niet te traceren is. Een enorme affaire was dat natuurlijk. Uh, maar je kunt ook... Uh, de Amerikaanse uh, priester, meneer Stefan Rossetti. Hm. Hij is gediplomeerd psycholoog... priester en counselor. Die heeft iets anders onthuld. Namelijk dat je sms'jes kunt krijgen van demonen. O, oh. ook oh, nog. Is. Ja. Kijk eens aan, ze hebben drie gevallen hebben ze ontdekt volgens deze meneer. Waarin uh, ze hebben uh, mensen ge die bezeten waren. Dus dan krijg je gewoon een, een appje van uh, Lucifer, de Duivel, Mephisto, ik weet niet hoe je hem wil noemen. Maar uh, dat je het even weet: dat als je als eentje binnenkrijgt. <lacht> ja. Weet je wel, acht soort. Mother's stick for money. Ja. Dan weet je dat het een demon is? <laughs> dat zijn geen Nigerianen, maar ja. dat zijn gewoon nee, dat zijn, dat zijn demonen. Nee, dat zijn de demonen. Zoals nee, nee, dus alsof ja. je ja. denkt dat je opgelegd wordt. Nee hoor. Dus, ja. uh, het was niet, du dus, du du dus du du niet de mormonen ja. mensen thuis. Nee, nee. het zijn nee. de demonen. Nee. Ja, dus, de demonen die je dan sms'en. Ja. Ja. Dus nooit van. Uh, luister, ik heb uh, 50 miljoen. Uh, ja. van, uh, <laughs> mag ik je bankrekeningnummer even ja, hebben? Ja, ja, ja, Getekend ja. de demon. Ja, ook wat mij raakte is dat François Boulanger is overleden. Ja, ja. bakker. Ja, erg. Ja. Ja, 67 jaar. Dat is niet ja. uh, kanker dat hij, uh, jammer, jammer. Ja, ja hij, hij deed het goed. Ik vond het uh, hem het beste doen eigenlijk, hoor, Lingo. Ja. Vond je niet? Ja. Hij was, hij was, hij, was, hij de regisseur op de schermen. Robert de Brink presenteerde het programma altijd, Lingo. En toen, die stopte ermee, want die ging uit jeugdskanaal of andersom. Weet ik wel, die ging niet iets loof doen, I don't know. En toen zochten ze iemand en er was iets van, ja, waarom ben jij het niet? Je bent toch altijd zoiets. Zo is hij erin gerold. Ja, dat komt. Hij kwam het beste uit een test of zo. Ja, dat is een leuke man. En hij ontwikkelde spelletjes voornamelijk ook. Hij ontwikkelde heel veel tv-spelletjes, heeft hij ontwikkeld. Nou ja, heeft 2000 afleveringen gedaan. Zo. Een heleboel, ja. Ik vond het allemaal wel een grappig spelletje. hoor. in 2000 is er een actiegroep geweest om terug te krijgen naar je weg. Uh, de actiegroep Boulanger terug op tv. Dat is heel, heel grappig, uh, je het? Ja. Maar, uh, desnoods was Weerman, dat is er ook nog bij ja. gezegd, maar, ja. maar uh, hij is niet teruggekomen. Misschien nee, maar ook iets voor, hij heeft veel op ja, de achtergrond gedaan. Ja. Hij ontwikkelde spelletje, nee, dacht ja, mee het aan plot, dingetjes ja, ja, ja, en het maar, was ja. ook best wel een aardige man. Ja. En uh, het is natuurlijk heel grappig dat een, een uh, iets te dikke man met slechte ogen en bretels gewoon op televisie kan. Want je ja. moet altijd natuurlijk gewoon 1,80 meter zijn en eruit. Bepeaard zien als de, voorkomen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, de ideale schoonzoon is ja. Robert en Brink. Wat hij natuurlijk helemaal niet is. Maar, uh, ja. Het geven jullie van Tom Boulanger, Tom Bakker. Geen familie van Tom Boulanger. Nee, nee. nee, nee uh, ja, er staat een ja, soort nee. auto uh, ja, voor klopt, ja, problemen Tom met Boulanger. uw play Bell Boulanger, What? weet je. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Tom Boulanger. Nou, maar hij had een guiterige uitstraling, weet ja. je wel. En, en hij uh, was volgens mij ook erg gevat. Ik weet niet hoe, uh, ja. hoe, hoe dat programma, hoe strikt dat is met de uitspraak. Maar goed, hij was... Hij, hij, hij, hij, hij, Wist altijd iets. Ja, zeker. Speciaal. En het is heel ja. moeilijk hè, om het vers te halen. Ja, want dat je neemt er zes ja. of zeven op een dag op hè, van die ja, dingen. Natuurlijk. En dan, moet je, dan staat er weer zo'n huisvrouw en zijn bloemetje met ja. een lulverhaal. Dan ja. moet je blijven lachen en die ja. vrouw het gevoel geven dat het heel bijzonder is. Dat ja. kost een partij energie, hoor. Dat ja, energie. kan ja. ik ja. je niet voorstellen. Want iedereen moet, je moet iedereen, ja. één keer op tv in ja. Nou, leven. Dan moet, moet hij je laten shinen. Ja. En dan moet je heel veel energie geven. Dat is leuk ja. hoor. Ja, dat ja. is een uitdaging. Ja, enorm. Daar weet je alles van, Frank. Ja, absoluut. Ja. Nou, misschien een muziekje. Nou, ja, dan dat gaan we dan dat maar. maar uh, ja, nou, nou, ik heb wel wat. Uh, want die heeft uh, Ger ook nog eens een keer ooit uh, gedraaid. Dus The Cure ah, met die Het lullaby was dat. Um, lullaby. Ja, dat is ongeveer een, uh, een tijdje uit wel weer. Uh, Tino, ja? ik denk dat jij weer wat uh, geschreven hebt wat wij wel mogen horen, toch? We zijn maybe. Kun je ja. ze maar horen? Zat een schuttingtaling? in? Nee, volgens mij. Oké, dan op. gaan we dat uh, doen. Gooi op. De kolom van stijl. Tijden veranderen. Bestel er maar gewoon twee diamanthaarsjes medium. Doe je gehoorapparaat in en ga pissen een avondje herinneringen ophalen met een goede vriend. Hij kent elke steen in het dorp. Het wordt meestal nachtwerk... in de enigszins schimmige San Francisco op de zeedijk, Waar meisjes van plezier, gok Chinees en linkerloetjes nog even een afzakkertje pakken. En je urenlang je ogen uit kunt kijken naar een doorlopende voorstelling. Maar vanavond gaan we naar een koffie met de Hassebassie naar huis. Ik pak de laatste trein en zo meer mijn kameraads gehoorapparaten voor in te doen. Times they are changing, zou Bob Dylan zeggen. zag twaalf stopt het feest tijden veranderen. Letterlijk. Onze tocht voert standaard langs de mooiste cafés van de buurt... eetentjes zonder dronken toeristen... En is een weersie met kleurrijke karakters. En iedere keer leer ik weer bij. Zo werd me vanavond het fenomeen hengsten uitgelegd. Ik had er nog nooit van gehoord. Hengsten in de stoofsteeg. De stoofsteeg ken ik natuurlijk van naam midden op de wallen. Hengsten blijkt de juiste benaming voor window Shoppen te zijn. Klanten die bij een prostituee op bezoek willen lopen eerst alle ramen af voordat ze een keuze maken. Dit ware onderzoek heet in de buurt dus hengsten. Intussen hengsten wij in een nette variant van café naar café. We stoppen onderweg even bij de voormalige woning van oma Frits van de wereld. Ik zie hem nog zitten op zijn stoeltje voor de deur. De legendarische wallenbaas, koning van de wallen... die ooit de drugsboot de Lammy binnenvoer... en de blokken hasch in een lijkwagen door Amsterdam reed. Nog nooit aangehouden wist die is veel. vertelde hij me altijd met pret oogjes. Inmiddels doet niet meer denken aan Ome Frits... en blijkt er na een verbouwing straks een hippe cocktailbar die plek te komen. Tijden veranderen. Wat blijft zij erbij dan te klanten en mondige barkeepers in het dorp? De eerste barkeeper is snel hoffelijk. Dat laatste heeft hij hopelijk geleerd in de bias... want hij is ooit de beruchte pyromaan van de noord stad geweest in de vorige leven. Lekker weet je ook. Twee stops later blijkt een van de barkeepers ooit vast te hebben gezeten voor een beroemde moord. Het wordt er opnieuw tussen neus en lippen door even verteld als dus weetje... Prima volk achter de bar vanavond. We hengsten door naar het volgende café. Daar staat hopelijk iemand met een iets minder gewelddadig verleden. Het is een vrouwelijke barkeeper. Dat lijkt me niks aan de hand. Maar die blijkt na enige interactie een oogje op mijn vriend te hebben. Dat is een understatement, lacht hij. Ze stolkt me al een tijdje. Inmiddels regent het licht en de toeristen druilen één voor één af. Het wordt rustig in het café en ik wil de Titanic vanavond niet zien zinken. Ik kijk hoe lang mijn trein gaat. Mijn bingo-kaart is vol. Een pyromaan, een moordenaar en een stalker. Gelukkig heb ik naar de rest maar niet gevraagd vanavond. Tijden veranderen. Wat blijft zijn de verhalen. En ik richt mij even tot uh, Frank, want dit is inderdaad het nummer waar Donald Sutherland in voorkwam. Ja, goede oh, clip ook. Ja, precies. Ja, Kate Bush, met klauwbosding. Goed. Bush. Ja. Hey, uh, Jaap. Ja. Drink je wel eens bier thuis? Ik, ik moet je zeggen, ik uh, ben met Hans en met Ger uh, woensdag voor de Dutch Grand Prix zijn we even bij het Heineken persconferentie. 0.0 uh, is, oh. is dat? Hè? Ja, toen ja. kregen we een goodie bag mee. Dus er staat een biertje, maar dat is wel een 0.0. Ja, ik, dus ik heb geen bier. is niet aangenomen. Hoor. Nee, dat begint niet aan. Dus geen bier drink nee, dan, nee, dan nee, gewoon Spa nee, of nee, niks. Maar nou, nou, ik goed, ik heb hem thuis staan en ik ga hem uitproberen. En als het niet te zuip is, dan gaat hij in de grootste Ja, zo simpel is het. Maar ja, goed, hebben wij nog mazzel dat we niet in uh, quarantaine hebben hoeven uh, zijn. Ja, daar was wat mee geloof ik, toch? Nou, in, uh, in Australië bijvoorbeeld, uh, de gezondheidsdienst... die maakt zich ernstig zorgen, want er zitten dus aardig wat uh, gasten in quarantaine. En uh, ja, die zetten het blijkbaar op een zuipen. Dus uh, de National Health Service die, uh, die heeft daar een punt van gemaakt. En het blijkt dat je dus uh, te veel zuipt. En nu mogen ze nog maar zes biertjes max... Per dag drinken die lui in quarantaine. Six-pack ja. a day, keep uh, the doctor away. Uh, Dat is eigenlijk best uh, nog fors. Uh, ja, echt bierbedrijf. Bier maar maar ik red het niet hoor. Nee. Nee. Maar je nou. zei net een punt ergens van maken, dan zou ik denken aan een punt hoofd. Van uh, al dat bier. Ja, dat oh, ja. staan dus ja. biertjes wel. Ja, dus moet je zit in een quarantainehotel ...naar je, dat zijn niet de gezelshotels. denk ik. Nee, dat lijkt ook niet. En denk ik wel dat je gewoon zes biertjes kunt hebben op zo'n dag, hoor. Ja, ja maar thuis kunnen ze dat moeilijk. Uh, moeilijk uh, ik denk ze thuis bekijken. veel moeilijk. meer. Hoe ga je dat controleren? Ja, ja, Lastig, Lastig, lastig, lastig. Nou, ja, goed. Ik denk dat ze daar misschien worden ze ook geprikt. Dat er iemand aan de deur. Doing, doing. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat ze de, dat de ja. blikjes komen tellen ja. Ja. Ja. Goedemorgen, even bloed prikken. Ja. Ja. Ja. Nee, je Controle, vind ik ook. Biertjes Controle. controleren, ja. ja uh, controleren. <laughs> <laughs> en, heb Hebben jullie uh, gehoord in België is er een uh, aardige rechtszaak aan de gang? Uh, nou? Heel België is daar uh, mee bezig. Vertel. Uh, er is een um, uh, Nederlandse miljonair, Jacobus Perdaans. Ja, je zou zeggen dat is een Bel, maar dat is een ja, nou. Nederland. Is verliefd geworden in 2013 op Ilse de Meulenmeester. Ilse de Meulenmeester was de miss uh, ja. uh, België van vroeger. Ah. TV-presentatrice, prachtige mooie vrouw. Uh, hij werd er helemaal gek op. Uh, ze hebben elkaar ontmoet. Geeft hij jullie 80.000 euro. Tuurlijk. Uh, twee Porsche, een Porsche mocht ze uitzoeken. Op de eerste, op de eerste date? Oh. Nou, dat was een paar weken later. Dat is allemaal binnen een half jaar <laughs> gebeurd. En, uh, maar dus, zij, zij kon geen, geen, geen keuze maken... tussen twee uh, Porsche Cayennes. De Turbo. Uh, toen had hij gezegd... Van, nou, dan nemen ze gewoon allebei. Ja, en dan, toch? Ja, Tuurlijk. Je bent, bent verliefd. Krekker dan. bent ja, verliefd. Hij gegeven. uiteindelijk... 2,8 miljoen uh, heeft hij er uh, dingen gegeven... Maar zij uh, hield de boot af. Hij mocht er één keer uh, uh, slapen, maar wel op de bank. En hij is een keer, <lacht> hij is een keer met haar, uh, uit gaan eten. Maar toen was de moeder van Ilse de Meulemeester erbij. Dus dat geeft ook wel wat aan waarschijnlijk. Chaperon. Ja, Chaperon. Nou ja, daarna is het gestolkt. En uh, die, die, die, die broer en de, de moeder. En uh, hij heeft proberen dood te rijden. En, Pardon? Uh, ja, met, uh, ja met, met Zij heeft hem afgewezen blijkbaar. Nou, dat lijkt er wel op, ja. Nou, ja. Maar goed... Als uh... je op de boom moet slapen. Uh, ja. nou, maar in ieder geval, nu staat hij voor de, voor de rechter... en er is drie aangeheist. Tegen uh, hem? Tegen hem, ja. Omdat uh... om hij had weer dood te rijden. Ja, dat is ah, waarschijnlijk okay. het belangrijkste. Dat het ook wel een zijn geweest. Uh... Nou ja, de broer maar... werd gestalkt, de ex uh, werd gestalkt... de ex van die, van die Ilse, die Maar die, die meneer Perdaans is uh... ook niet helemaal joppen, dus... Nee, maar, maar was niet. er, even gek vraag... maar dat is helemaal niet zo gek vraag... er was, neem ik aan, een vrij groot leeftijdsverschil, of niet? Jacobus Perdaans is 67 een beetje jouw leeftijd? Een beetje. Uh, Een nee. Knappe pensionado. Ja. Knappe leeftijd. Dus ja. ja. En. Ehm. Ehm. Ehm. Ehm. Ehm. Ehm. Ilse de Meulenwijzer is op dit moment 50. Dus dat was ze inderdaad. Oh, dat ja, er zit 7 jaar verschil tussen. Ja, maar zo. 18 jaar verschil, ja. Maar goed, hij had ook een bloembak op de auto van die broer van die Eels de Meulemeester gegooid. En hij zat er wel ding. geen leuke auto. Hij vindt er helemaal gek van. Is er iets, gek van. Dat is nog iets anders dan ah. een Red Bull bovenop Mercedes-stabellen, ja, ja, toch? Ja, ja, ja inderdaad. Ja, ja. Maar luister, als je 2,8 miljoen weggeeft aan een vrouw, met alle respect. dan, dan moet er toch ergens een, een daad van liefde van haar kant zijn geweest. Dan denk je, ja, die ja. Geeft, geeft niet ja. zomaar iemand nou. twee auto's. Ja, maar goed... Uh, of hij is goed geloven geweest. Elke uh, keer beloofden ze hem iets. Hij probeerde haar in te palmen, maar ja, zij, mm. zij ging er niet op in. Dus nee. ja, dan moet het toch een lastig... Gewoon ja. ja. cadeautje. Vriend, vriend, ja. Vrienden geven elkaar ja. gewoon cadeautjes? En Jacobus uh, geld zat, want die, die was uh, rijk geworden in de, in de frituurkotten in, in, in, oh, ja. in België. Oh, Dat wist het zeker niet. In uh, Hooghuizen en... Uh, maar hij mag nu drie jaar, ja, hij mag drie jaar gaan zitten. Nou, de uitspraak Amai. is over een paar weken. We gaan, het, we gaan het mee. Nou ja, drie jaar met uh, misschien aftrek van voor rest en strafkorting anderhalf jaar. jaar wat heb, weer buiten. Wat heb jij Paulijn gegeven toen jij net kende? Uh, <laughs> Eén van die twee auto's. niet. <laughs> een goed gevoel. <laughs> met een hele grote schrik. Ja. <laughs> van je man, ja, een goed gevoel. Ja. Ja. Oh, die van mij gewoon met twee Porsche v ja. Ja, zij gaan niet... die twee postjes ook nog verkocht te hebben... Uh. en een, een, een, een goedkopere postje teruggenomen te hebben... Uh. en dat geld in de eigen zak gestoken hebben. Daar moeten ze ook nog voor, voor voorkomen. Ik wou net gaan. zeggen, dat moet zij voor voorkomen. Ja, dan moet dat is uh, gewoon diefstal. 5 oktober moet zij nou, voorkomen. Het is dus geen diefstal, want je hebt het gekregen. Ja, maar het is oplichting eigenlijk uh, van, van hem dan dat weer. Van, weer uh, het dan maar het is wel in interessant. Het uh, is een zaak die België enorm bezighoudt. Het is natuurlijk gewoon complete soap, is dit. Ja, natuurlijk is het een hele Muziek ja, daar kunnen Sylvie Meijs nog iets van leren. Ik. Mooie Netflix-documentaire over ja, Sylvie Meijs. Sylvie uh, IJs? Sylvie IJs. <laughs> uh. ik ga uh, ik we niet top, top 10? 10? Maar, ja, maar, ja, Top, heb je top 10. 10. Uh, top 10? Leuk, leuk. Ja. Uh, jullie mogen gaan raden. Ik, ik heb niet één tot en met 10, want het zijn het gewoon allemaal. Het is een top 10 van rare ijssmaken. Rare ijs. Ja, ja uh, uh, laatst zeg ik uh, Tutti Frutti IJs of uh, weet ik veel wat. Ik weet dat drop-ijs uh, drop hebben ze ook bij... Oh uh, ja. Drop-ijs. hier in Zandvoort kun je vinden. Staat de Tino Celli er ook in of niet? Nee, die, no want die, die, die werd altijd gemaakt bij... Viraudi. Uh, uh, nee, maar die, uh, ijs met uh, limoncello ijs uh, kon je ook in Zandvoort. Misschien ja. nog steeds in de kerkstra. Okay. Uh, niet bij Luciano, bij de andere waar ik de namen verkwijt ben. Die had altijd drop ijs en limoncello ijs. Dus okay. die, die, die staan niet uh, in de top 10. Okay. Maar gooi op. Wat uh, citroen. Nee. Ik Truffelijs. Rare smaak. Oh, rare truffel ja. Truffelijs. Citroen. Uh, spinazie. Uh, spinazie. <laughs> nee, truffel niet. Nee, nee, nee, nee, nee. spinazie ook niet. Nee. Uh, uh, ja. ja, dat wordt moeilijk. Uh, ik raar. noem even een naam. Hidden? Uh, uh, uh, nee, nee, ik noem een naam. Uh, in, in, bijvoorbeeld Engeland. Ja? Uh, begin ik met Stilton. Oh! oh, oh Bloes okay. Stilton, nee, Stilton ja. Het ja. is ook wel kaasijs ijs gres, oh, ja? overigens. Ja, ik heb ja, wel een keertje. Wel lekker. Oh. Kaas, ja, vond ik wel aardig. Ja. Ja. Ja. De Stilton in Engeland. Dan gaan we naar Duitsland. Uh, braadwoest. Ja, ja zo. Heel heel ja, maar een heel bekend. Ja, maar suurkel. ja, heel bekend. Zuurkooleis. Ja, een Ik zat, ook, ik zat uh, volgens mij met de braadworst. Ja, een braadwoest. Ja, het hoort bij de braadworst. Oh, dan gaan we door. Gulas, Goulos-ijs. Nee, had geen gedaan. Jammer, jammer, jammer. Jammer, maar wel. goede gok. Japan. Sushi. Nee. Zeewier. Nee, dit is echt krankzinnig. Rauw ijs Oh, Hallo! Nee, rauw ja. maar de vlees. En uh, hebben ze ook in Japan octopus-ijs? Dat dus ah, is maar uh, okay. ja. niks. <laughs> uh, dan gaan we naar Italië. Twee stuk. Nee. Nee, is nee, een pistachies, uh, gewoon normaal. Oh, ja. Parma-ijs of Parma -ijs. zo? Parma-ijs. Waar, uh, waar je een halve meter onder je hoofd uh, last van kunt krijgen in de juiste, met het juiste weer. graai ijs wereld. Inderdaad. Italië, Viagra-ijs. Viagra-ijs, oké. Met hartkloppingen. Ja, met hartkloppingen. Twee likjes en het is feest beneden. Doe maar drie bolletjes. Nee, hey, dat is een hele schotel maar. Ik heb met die bak mee. Pak het die hoe kom je erop? Overigens in Italië hebben ze ook iets anders. Dat is hondeneis, maar dat is dus geen ijs dat naar hondsmaak. Oh. Maar ze maken daar speciaal ijs voor hond. Oh, ik dacht Korea-ijs. Korea. Nee. Korea ja, Korea. Ja, ook in Korea kunnen volgen. Ja. Koreaans ijs, ja. ja. Nou, wat minder. Gewa wat minder ja, Australië heeft knoflookijs. Gad, dan Ja, ja dat, dat kan ook. Dan hebben we in. Maar dat heb ik in Nederland ook gezien, dat dus vind ik niet heel bijzonder. In Amerika wentelteefjes-ijs dat hebben ze hier volgens mij ook wel, ja. want als je kijkt naar die smaken die, ja, noemen, die is een die, beetje die, zoetig, dus dat ja, combineert inderdaad. nog wel. Maar knoflookijs is toch? Uh, ja, dat ja. verwacht je. Ja. Maar ijs, ja. dat snap ik wel. Uh, dan hebben we nog avocadoijs uit Amerika. Ook nog. Nou, uh, dat denk ik ja. Dat kan ook nog wel. Ja, vind een ik ook nog wel. Een beetje Ja, eigenlijk. pistache avocado. Ja. Ja. Uh, die zeg je ook niet. Uh, uh, in, in Georgië ja. hebben ze champagneijs. Nee, maar wel mijn eijs. Ja, rode wijn. Rode wijn. Ah. Nou, dat kan me ook. Mm. Ja. Rode wijn. Zijn we er bijna? Want we hebben nog een ja. halve minuut. En okay. tot slot in Amerika. Het is groen en het is zuur. Komkommer ijs. Nee? Ja, zeewier ijs. Je hebt bijna mannen, groen, Komkommer. Ja, komkommer lijkt erop nee. groen, zuur. Zit in een pot, augurkijs. ijs. Uh, Oké. Okay. In ja, nou, uh, combinatie mag ik een bolletje augurkijs, rauw paardenvlees en een Viagra. Maar uh, het je lijkt mij een, lijkt een goed, goed plan om mee af te <laughs> sluiten. We gaan uh, ja. zo direct een augurkijs eten in het dorp. Mensen, straks uh, geen uh, lunchroom, uh, wel muziek tussen 12 en 2. En ik ben er donderdag weer. Agoedig zover. Het ritme van CFN. Via de kabel op 104.5.